Ook in België zit de kabinetsformatie muurvast... nadat preformateur Di Rupo zijn opdracht gisteren voor de derde keer heeft teruggegeven. Koning Albert ontvangt vandaag de voorzitters van de politieke partijen... om hun oordeel te horen over de impasse. De zeven Vlaamse en Waalse partijen kunnen het niet eens worden... over een herziening van de financieringswet. Knelpunt is het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde... De Vlamingen willen het district splitsen, de Walen willen daarvoor een financiële compensatie... en over die vergoeding worden de partijen het niet eens. Koning Albert spreekt nu dus met de politieke partijen... maar hij houdt de ontslagaanvraag van preformateur Di Rupo voorlopig nog in beraad. In Nieuw-Zeeland is een avondklok ingesteld vanwege de aardbeving die het Zuidereiland heeft getroffen. Het epicentrum van de beving lag zo'n 30 kilometer ten westen van de tweede stad van het land, Christchurch... Er is niemand omgekomen, maar er is wel veel schade. Gevels van huizen zijn ingestort, bruggen hangen scheef... en er zitten grote scheuren in de wegen die veelal onbegaanbaar zijn. Het grootste deel van de stad heeft inmiddels wel weer elektriciteit. De aardbeving in Nieuw-Zeeland had een kracht van 7,1 op de schaal van Richter. Dan nog het weer. Vanmiddag neemt de bewolking toe, maar er blijft ruimte voor de zon. Ook is er kans op een lichte bui. Het is zo'n 18 graden. Morgen volop zon en iets warmer.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 Ja? ja, precies. Het nee. is, is mooi weer. Ja, het is toch hartstikke is is prachtig, mooi weer. Ja. We gaan het hebben ah, over parkeren met Gijs. Wat dat, dat, is, dat is zo direct. Uh, dan uh, hebben we natuurlijk het uh, seizoen jazz in voor dat van start gaat met Hans Rijmers. Die daar het een en ander over gaat vertellen. Ik ben nu laatste. al bang dat we weer niet genoeg tijd hebben. Jawel. <laughs> dus en het laatste onderwerp is Mike Koppel voor de jeugddienst. Maar ja, eerst. Eerst muziek. Wat ga je doen Gijs? This is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 Ja, eh, goedemorgen. Goedemorgen, ja, goedemorgen. Goedemorgen. allemaal. Typisch een cd die zegt nee, dat hoe heb je ja. daar tegenaan gekeken? Ja, het was natuurlijk uh, nou, comedy capers, zeg maar dan even iets in het groot. Ja. Uh, meneer Klink, die een brief schrijft, die uitlekt. Wat ik ook. Dat dan ook kwalijk, hè? Je ziet dat er dus ergens in de. dat het niet heel zuiver gespeeld mm -hmm. wordt. Mm -hmm.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 We vervangen alleen meneer Klink. En we zijn één fractie. Dus maar was meneer Wilders was toch ook een dissident binnen de VVD? Oh ja, dat was ik bijna vergeten. Ja, ja. Hoe is hij ook alweer PVV gestart? He, maar mocht ook, Want we moeten iets zeggen, we moeten iets beloven. Dat wilde hij ook nooit. Ja. Goed, ja. is, parkeren gaan we het over hebben. Juist, want er is natuurlijk door beide partijen niet uh, helemaal uh, zuiver gespeeld. Want lekken gebeurt niet zomaar. Nee. En laten we daar maar even bij houden. Uh, is dit ook uitgelekt trouwens? Ja, is, het nieuwe is dit een poflek uh, uitgelekt. <laughs>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 kan ik allemaal geruststellen dat dit wat hier staat, eigenlijk voor 80 niet klopt. 80 Ja, want we krijgen Maar wat klopt er dan niet? Oké. Ga eens even... Wat wat is de huidige situatie? Je moet altijd uitgaan van de huidige situatie. Als, want er is een partij in Zandvoort, die is voor overal parkeermeters in het dorp. Het hele dorp. Hoe heet dat? Ja, dat heet iets met pap. Oh. Ze willen overal parkeermeters.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 Uh, er stond laatst een, een, een, een staatje in de, in de ja, een Telegraaf. Uh, uh, maar de tarieven, die hebben wij nog nooit vastgesteld. Dat mm -hmm. gebeurt nu ook. Uh, ik denk dat we als we duidelijk zijn en als we de tarieven... Want ik ben ook niet voor, uh, voor de tarieven, te hoge tarieven. Want mm -hmm. dan prijzen we onszelf uit de markt. Ja, ja, dat moet iets. Even over...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 als ze even vijf minuten naar de bakken moeten... voor een uur erin moeten ja. gooien. Dat zijn, de, dat, dat is, dat zijn irritaties. Dat, ja. En daar kan ik me echt...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 Uh, druk bezig geweest om uh, de laatste puntjes op de i te zetten? Of waren ze er al op uh, gezet? Voor de concert in de Krocht. Uh, uh, ja, goedemorgen. Ja. Voor uh, de concert in de Krocht waren ze er al. Het ja. is al een tijd, uh, al een poosje geleden, is het allemaal geboekt en gedaan. Je moet natuurlijk wel uh, een beetje op tijd zijn. Want zeker met uh, de solisten die we het komende winterseizoen in de Krocht krijgen. Ja, dat zijn toch allemaal. Uh,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 Die, uh... Ik ben een beetje a-jazz muzikaal ja, Nee, Ja, dus, uh... dat weet ik. Dank dat je hoef de, ja, ja. je ook niet iedere keer te vertellen. het nee, ik... is goed opgeslagen. <laughs> ja. Nee, ja. Dat, nee, maar dat maakt niet uit. Uh, uh, kijk, daar hebben we oorspronkelijk Amerika uh, opgegroeid. Uh, uh, Hawaï gewoond, Japan gewoond. Ja.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 Uh, omdat, ze, ...omdat ze die solisten ook allemaal uh, goed kennen en, en ze hebben met iedereen wel één uh, of meerdere keren opgetreden. Dus dat maakt het makkelijk om ze naar zand voor te krijgen. Zij zijn de basis en dan komt er een solist. Ja. ja. Noemen ze een paar uh, uh, solisten van dit soort. Nou, we hebben, ja, het is echt ongelofelijk. Hè. We zijn... Ik... Dat klinkt gek hè, maar we hebben uh, nou, uh, volgende week zondag, 12 september, Deborah Carter. Dan hebben we 3 oktober uh, Jesse van Ruhler, de gitaar. Nou, een fantastische gitarist, maar wat blijkt nou? Ja, dat kun je niet voorzien. Jesse van Ruhler, Jesse van Ruhler uh, was uh, geboekt. Uur later wordt gebeld door het management van Scott Hamilton. Dat Scott Hamilton is in Europa.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 Ja. Een geweldige saxofonist ja. die zegt van, ik wil zo graag een keer met dat trio daar in die krocht spelen. Ja, dat is jammer. Dat gaat dus niet, want nee. Jesse van Ruller was al geboekt. En dan kun je niet zeggen tegen, tegen hem van, ja jammer, het gaat niet jammer, door, want het nee, komt helemaal te komen. Nee, nee de, uh, die afspraak nee, heb je niet. gemaakt, klaar. Dus we denken er nog over, of we misschien uh, uh, een weekje later, ja, maar...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 En dat Ik, proberen jullie zei, eigenlijk op, op zo'n manier, nou, we wil wat laagdrempel, ja, zo? uh, zodat zodat iedereen... mensen het allemaal prettig vinden. Ja, ja de basiswaarden blijven natuurlijk de basiswaarden. Ja, absoluut, en, uh, die blijven precies hetzelfde. Precies, die blijven. Voor Ik bedoel, daar verandert voor mij ook niets. <laughs> nee, het is een maar voor de... mij is het voor voor. Nou ja, wij hebben dan een jongere groep met Petra, Papen, en ja. Juri en Petter en uh, mijzelf en wij.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 wij doen samen met de dominee daarin gewoon een heel mm. stuk welke teksten zouden daarbij passen. Wat zou ja, je hoe doen? Hoe reageert hij daar eigenlijk op? Ja, uh, dominee verwijs vindt prima. Je ja. vindt heel erg leuk. Die, zijn die... dochter zingt ook mee in de band? Ja. is, die, is, die, is die, staat hij ook open voor dit soort? Dit ja, soort dingen? enorm. Ja, ja, dat is heel fijn. Ja, het is natuurlijk altijd lastig, want het blijft zo dat een uh, dat je een, een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 ik geef ook mijn mening over het Rode Liedboek. Ja. Beetje... <lacht> Heb je ja. uh, in jullie gemeenschap veel traditioneel gelovigen die zeggen van nou al dat gedoe uh, dat hoeft van mij eigenlijk niet? Er zijn, zijn mensen die het heel yeah. vervelend vinden. Yeah. Ja, dat vind ik ook heel lastig. Dat is maar niet, uh, niet ook... mijn opzet om mensen te, uh, niet nee. met plezier naar de kerk te laten nee, dat gaan. Dat, dat begrijp ik. Je, je wil natuurlijk liefst voor iedereen wat, uh, wat doen. Ja, ja? Uh, ja. wat wil je zeggen Ben nog? Nou...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 zodat De je dialogen. wel het contact ja, ja. ja, het is wel heel erg nodig. En het is ja, het zo blijft. zonde als kerken op een gegeven moment ophouden te bestaan. Tenminste, voor mij ja. is dat heel het belangrijk blijft, dat ze wel blijven bestaan. Ja, het blijft dan eigenlijk ook een botsing tussen generaties. Als ik het dan, dan ja, Nou ja, is botsing is misschien emotie, dan. wel... Hoor. Nee, dat is wel een groot woord. Denk dat is in, ik. Ik denk ja, ik wou dat het net is. zeggen: het is een groot woord, maar er zit wel een soort min van. Nou, schuren misschien.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 Ja, dat is het principe kindernevendienst nu. Juist. Dat, Alleen anders opgezet Anders hoor. opgezet, maar uh, da, da, is, da, dat vormt dan eigenlijk zeg maar de, de generatie uh, die, Daar aan, uh, die eraan zit te komen om trouw Peer aan jullie te, te binnen. Komen. Ja, ja, precies. Duidelijk.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 En dit alles weer vanuit Hotel Hoogland. En de presentatie: Jaap Koper. En Ben Zonneveld. Wij ja. wensen u een prettig weekend. En straks natuurlijk veel plezier met de andere ZierfM Zandvoort-programma's. Bijvoorbeeld vanaf 2 tot 5 het programma Zandvoort op zaterdag. Dag. Dag. Dat was je zeker Zandvoort.